Uur. Jeroen Overbeek met het NOS Journaal. Kinderopvangcentra moeten in allerijl alternatieve voerregelen... nu hun elektrische stints niet meer de weg op mogen. Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen... auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op... terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Polifinario-cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in Adem uit... in de categorie entertainment. En in de categorie engagement was de prijs voor de voorstelling... Het kromme hout der mensheid van Tim Fransen. Neerlands hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers... ging naar Roentvoek. Het weer nog, morgen. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. <totstuk> try something special in this car. <laughs>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 Mes doigts, eh, boutez pas pas outer, boutez pas pas outer, boutez